Kees Groot met het NOS-journaal. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Volgens Franse media ging het om tien scholieren en één of meer leraren. Er zou zeker één dode zijn gevallen, vijf jongeren worden vermist en vier raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De jongeren zouden op een piste hebben geskiet die niet open was voor publiek. Webwinkel Nekkerman.com is binnenkort in winkelstraten te vinden. Daarvoor zijn in Nederland acht panden van de kijkshop overgenomen... en in België vijf zaken van Depot Plus. Klanten kunnen in de winkels hun online bestelde spullen ophalen. De directeur hoopt dat mensen die een pakje halen... nog meer kopen als ze door de winkel lopen. Polen vindt dat het ten onrechte beschuldigd wordt... van het inperken van de rechtsstaat. De Poolse premier heeft het over laster... Eurocommissaris Timmermans kondigde eerder vandaag aan dat Brussel bekijkt of de regels zijn geschonden bij het inperken van de macht van de hoogste rechters in Polen. De Poolse premier zei dat andere landen zich niet moeten bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. De geschiedenis heeft geleerd dat het dan misgaat, al dus de premier. De kadavers van de vijf potvissen die op het strand van Tessel liggen, worden morgen weggehaald. De dieren spoelden gistermiddag aan, twee potvissen gingen gisteravond al snel dood en de andere stierven in de loop van de nacht. De dieren worden weggehaald met een speciaal schip dat tot ver in de branding kan varen. De kadavers worden naar Harlingen gebracht waar ze zullen worden ontleed.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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De rand zat nog veel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Brugge 4A4. Van Amsterdam naar Rotterdam bij Schiphol 5 kilometer. Heeft een kapotte auto gestaan, maar die is nu weg. Diezelfde A4 verder in de richting van Rotterdam. daar loopt het vast bij Den Haag. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en de afrit Den Haag Zuid 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook dicht. A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij.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 Maakt niet uit. Live ZFM, before bro before House, welkom in 2 uur. <laughs> Dit keer zonder DJ, maar we maken er zelf wel een feestje van. Oké. Okay. <kwijnt> Verzoek likes, mag altijd. Facebook, ZFM, Beacham. Oh nee, Beachmasters. <laughs> hey. En als je geen chicks hebt, Amsterdam. Kost 50 euro, veel plezier. Welkom in 2 uur. house zie house house house house house house house house house house house house house house house house house house house house wat je house house house house house en de regels van de game, Maar als die chicks zelfs kies voor ik Sorry Bik, heb ik één probleem Genoeg diamant in de wereld Maar zo weinig van dit karak Zie je dat niet, verdien je de hand niet Dan verdien je een handgranaat. En ik haal me in met tegenzin Maar dat duurt denk ik niet meer zo lang Want voor deze één Met ik regels Bik Ik ben verliefd, ben ik bang Shit, Bro's be for ho Zijn homies over chicks Boys weten wat de code is Zeggen bro's be for Zijn homies over chicks Maar soms gaat het mis Soms gaat het mis Soms gaat het mis Soms gaat het mis Soms gaat het mis Girls before en homies over chips, Boys with the boys with what the code is Sexual bros voor hoes en homies over chips, Maar soms gaat het, soms gaat het mis Fuck jullie met jullie gaye afspraken joh Je moet gewoon zorgen dat je dat je, je bitch onder controle hebt That's the enige. Control your bitch. That's what I'm saying. Control your house. Bro's, bro's, bro's, regel 1, regel mm chicks, -hmm. regel 2 is geef ze niks. Regel drie verdediging van je hart en al die shit ze zeggen. Bros niet voor meisjes, maar voor sommige meisjes moet de bros sowieso nieuwe regels schrijven Want soms komt er zo eentje die je alles doet vergeten. Dan moet je regels breken, laat je homies in de steek. Het is moeilijk om te kiezen tussen tieten en je vriend, maar schaart het naar de rookies. Dan een stukken voor de liefde off. Bro's, be for hope, zijn homies over chicks Boys weten wat de code is Zeggen bro's, be for hope, en homies over chicks Maar soms gaat het mis Soms gaat het mis Soms gaat het mis Klint ja. is Klint ja, is ja, goed. Is ja. goed. Is ja. <laughs> nee, maar, maar soms allemaal. gaat het mis hier op de radio. Dat was best hoog, gek! Vind het hoog? <laughs> Ik vind het laag! Echt? Nou, maan is uit. Nee, soms gaat het mis hier op de radio. Dat hebben wij ook wel eens. Zeker met de intro. Ja, man is uit. Welkom terug in de tweede uur. Van uh, ZFM Beachmasters. 13 januari is alweer de tweede editie. Nou, gaat snel die tijd, man. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Soms weet je gewoon niet wat je doet. Zo, zo misgaat het hier. Ja. En je krijgt ja. hier ook wel wat van opvliegers. Want het is hier bloedheet in de studio. Ja. Het lijkt hier wel uh, soms Casablanca. Wie zou dat gedaan hebben? Ik zal het niet weten. Het is gewoon dagstand. Maar dat maakt niks uit. Hé, hey, uh, we hebben hier onder andere nog aardig wat nieuwtjes voor je. We hebben het weer, het verkeer, onze evenementagenda... Momenteel is de kerstboom verbrand in de gang. Oh, ah, nee, over 21 minuten precies bij het schuitengat. Dat is bij hem afgerit. Mango's. Zoek je warm top. Ik zou zeggen, raad er naartoe. Niet altijd dichtbij staan, dat is niet heel slim. Nou, dit ga ik me niet zeggen, want dat mag niet van de radio. Maar daar heb ik best wel, hoe noem je dat? Maling aan. Oh. Heb je geen zin meer in je leven? Verbrand je leven. Ik, maar uh, in ieder geval, om daar even over door te gaan. Okay, nou, nou, nou, nee, Ik zat even te gebaat. Oké, okay, nou, maakt niet de uit. De naast me. Hey, uh, wij hebben hier nog uh, onder andere uh, verkijken: Lucas Graham, Felix Sean, uh, Ellen jo Walker hebben we ook. George uh, Ezra, we hebben Tevo, Maar uh, we beginnen maar met Seven Years van, uh, nou. Lucas Graham. Live op CFM. Niet te vergeten, wil je meeluisteren? Zigo kanaal 40. Doet het even momentum niet. <laughs> www.zvmstrefjeallife.nl of 106.9. Vergeet ons niet te like op Facebook. See you from Beachmasters. Is het belangrijkste. Hier heb je Lucas Graham, 7 years. Once I was 7 years old. My mama told me. Go make yourself some friends. Or you'll be lonely. Once I was 7 years old.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 Oh, make yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old. Wat nou, als je zeven jaar oud was? Ja, dit uh, was Lucas Graham met seven years. Ik moet zeggen. I ja, zeg het, nu mag je het zeggen. Kijk, ik moet zeggen, ik heb het nooit meegemaakt. Want ik kan me echt niks herinneren van mijn zevende. Ja, maar je moet gewoon oude lopen. Hey, dat er uh, zaken, wij hebben hier de evenementagenda en dat is een beetje een kleine agenda vandaag. Want het gaat van 13 januari en dat is vandaag en van 15 januari. Ik heb niet zoveel kunnen vinden, helaas. Maar er maakt niks uit. We hebben straks over uh, 4, 15 minuutjes de kerstboomverbranding, traditionele kerstboomverbranding. Hij nou, is uh, dit jaar op 13 januari, nou dat is vandaag om uh, half acht. Dat is straks op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Dat is, uh, nou, zo nogmaals bij de mango's. Die grote stoel op het strand. En uh, je kan hem eigenlijk niet mislopen. Want de vlammen staan boven de flats uit vandaag. Um, je kon vandaag kerstboom inleveren. Of tussen 1 en 4. Op uh, het schuitengat. Of bij de, de remise op de Krameling Onnestraat. Nummertje 20. Maar, dus we hebben daar een stelling over gebouwd. Ja. En de stelling is als volgt. Ja, ja, ben je er klaar voor? Of zal je, zal ik, ja, ik het zeggen? Nee, ik zeg hem, maar oh, ja, ben, okay. ben jij er klaar voor? Ik, ik ben er klaar voor, ga je Oké, okay. hey, uh, de stelling luidt als volgt 25 cent voor een kerstboom. Is dat te veel? Te weinig? Of laten we het zo? Kijk, ja. uh, ik ga er geen uh, uitspraken over doen. Uh, ik doe er niet meer aan, dat is allemaal voor die kinderen. Maar uh, ben je het er mee eens, niet mee eens? Of wil, je er, of wil je er wat mee veranderen? Geef even je reactie op ZFM Beachmasters. En ja. lijkt dan gelijk even de pagina. Dat is Maar dan ben je goed bezig. <laughs> En uh, tevens heeft Quinter nog een uh, hele mooie een muziek, uh, een muziek evenement voor je. Ja, zoals ik het zie hebben wij de muziek pub quiz. Dat is bij Café Koper, 15 januari, dat is uh, over twee dagen als ik het goed heb, om negen uh, uur. Als je Waar... kan rekenen is het over twee dagen, ja. Ja, precies. Waarin in uh, drie rondes, uh, waren, uh, waren teams, drie rondes van 25 dagen. Uh, en dan wie de wind mag uitmaken wie uh, de muziekkenner van 2016 uh, wordt. Nou, dat vind ik een hele mooie. Hey, heb je wat meer uh, vragen over het evenement? Bel dan even naar uh, Café Kopen. Dat is het nummer 023 5713 546. 023 -57 -546. Hey, Het uh, begint om 9 uur. De kosten zijn 2,50. En uh, ik zou zeggen. Ga er gezellig heen. Ik kom ook en ik wil weten, ik wil genoeg mensen zien. Ik wil kopen afgeladen zien. Ja, maar uh, dat er spraken waren een heel mooi verzoeknummer van vandaag. Tenminste, een mooi mooi mooi. F F ik heb hem nog niet geluisterd, maar dat maakt niks uit. Hey, uh, diegene die wat had is ook in de studio, die mag mezelf uh, aankondigen vandaag. Ja, kijk, dan ben je gelijk de lul hier. Hij lijkt helemaal op paniek. Weet uh, uh, je gelijk, weet je niet ja. hoe die heet. Nou, uh, dan, dan, dan ja. praten weinig even door. Hey, uh, die mooiste jingles van ons, weet je wel. Averie is eerst draaien. C -C -S -S en als het goed is, heeft hij hem nu. Ja, Michael van Nobody Does It Better. En als je het er niet van houdt, dan zal ik heel snel deze radio uitzetten. En straks weer terugkomen. Dit is gewoon ZFM Live, Zico Kanaal 40, die eruit ligt. Ik zeg het automatisch. Hey. Nobody does it better Nobody does it better Heb je ook een ZFM Beachmasters. Kijk, die vond ik mooi afgekondigd. Ja. Hey, dit was. Ik um, kan het even niet lezen. Michael Kelvin, Nobody does it better. Hey, we gaan gelijk vandaag door, want ik heb gezin om te wachten. We gaan gelijk door met Felix Sean. Ain't Nobody Loves Me Better. Ook een leuk nummertje. Dit is de Indian Summer. Nee. nee, nee. Grapje. Hallo. Ain't Nobody. Nobody. way it was. Oh. so naturally. I did no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 Naar. Uh, wat is het? Uh, 1955, 1960? Ik weet het eigenlijk niet helemaal. Ik heb geen idee. Kan ook 1970 zijn. Hey, uh, Michael Jackson was opgegroeid als een klein kind. En uh, toen begon hij natuurlijk al samen met. Uh, wat was het nou met zijn broers? En hij had een band opgericht. En uh, nou, daar kwam het nummer uit: Jeff van de Jackson. Vijf was dat. Het waren vijf mensen. En de, die hadden eigenlijk het alba, alfabet een beetje in hun hoofd. Het komt Want? uit 1970, zie ik hier. Oh, 1970. Nou, dat zijn mooie tijden. Hey, uh, ja. Die hadden het alfabet opeens in hun hoofd. En die wisten geen. Uh, tof voor het nummertje. Toen denken ze, nou weet je wat? We maken een nummer en dat noemen we gewoon ABC. ABC. En uh, zo ook zijn al die kinderen van Michael Jackson... die konden zo goed het alfabet. Want uh, ja, ze kwamen nooit verder dan ABC. Ha. Hier heb je Michael Jackson. Oh nee, de Jackson 5. ABC. Met ABC. Ik wist niet eens dat het de eerste keer was, maar luister maar. Yes. Ladies and gentlemen, would you greet... de Jackson 5. Mm -hmm. Come on, come on, come on, let me show you what it's all about hey. Ja, dit was ABC van de Jackson 5 Live op ZFM. Dat was onze classic van de week. We hebben de eerste twee een beetje overgeslagen vanwege... Uh, noem je dat? DJ Lady Mixing. Nou. Ja, vanwege de beste DJ van Zandvoort. Ik noem het gewoon even de beste DJ. Maar het is ook de beste DJ van Zandvoort. Hey, uh, we hebben ook nog Iron uh, Vossen in de studio. Dat was een beetje onze catering van vanavond van uh, de crew. Om het even zo te zeggen van de DJ. Nou, dankjewel Ja, uh, hey, hartelijk, hartelijk bedankt voor uh, je ja, aanwezigheid qua catering. Ja, alsjeblieft. Hopelijk uh, kan je de rest van de tijd ook nog even doorgaan. Want ja, ik heb gezin om naar de keuken te lopen. <laughs> nee, zo, zo, zo maken we niet gebruik van hem. Hey, maar uh, het nummertje van de Sidekick is normaal het eerste uur. Maar het is allemaal een beetje verschoven. Dus uh, die hebben we deze week. Maar Quinten, waarom heb, jij het nummertje waarom heb jij dit nummer gekozen? Nou, ik moet zeggen, je hebt een uh, YouTube kanaal. NCS heet dat. No ja, als je nou eerst even vertelt welk nummer het is. Ellen Walker Faded. En uh, om nog verder te gaan heb je... Uh, zij hadden vroeger een oudere versie daarvan. En dat is toen uh, gedemaxd met, met vocals erbij door dezelfde maker. Een soort VIP-mix. Ah, dat is, vind ik hartstikke mooi om te horen. Hey, uh, zullen we dan maar gaan luisteren? Ja, precies. Mooi, hier heb je Alan Walker met Vedert. Live op CFM. De tissues moet je uit de kast halen voor dit nummer. Vind ik. Eentje schud erin en ik zeg ja. You was het nummer van uh, de sidekick... van mijn oude, vertrouwde Quinten Brouwer. Alan Walker, hey, faded. Ik vind het wel een mooi nummer. Je kiest er wel steeds uh, beter uit, hè? Is dat zo? Ik vind, ik vind het gewoon lekker de nummers. Ja, nee, ik vind dat je ze echt... gewoon steeds beter uitkies. Dat is uh, mooi. Vind ja, jij dat niet dan? Ja, ik, ik, vind, ik vind het altijd gewoon goede nummers. Maar ja, dat ben ik. Ja, maar kijk, dat ben jij. En uh, ik ben ik. En wij zijn samen wij. En uh, ja, okay, plus, dus. minus een beetje. Dat uh, kom je er allemaal niet. Ja. Maar de maakt is uit. Nee, uh, nee ik ja. ben hartelijk bedankt... Uh, dat het allemaal zo doet. Hé, hey Joan, heb jij gezien hoe laat het is ik uh, heb niet gezien hoe laat het is, maar dan. Want het is half acht en dat betekent dat we het weer hebben, volgens mij. Nou, weet je wat, dan mag jij van mij even weer genoeg, jongeman. Hier, vind heb, ik hier heb je Quinta Brouwen met het Meteoconsult weerbericht. Vanavond en vannacht op veel plaatsen droog, maar later in de nacht in het westen alweer regen. Het wordt landinwaarts rond het Vriespunt. Morgen een bewolkte dag, en periode met regen. In het noordwesten en oosten smeltende sneeuw. Het wordt drie graden in Groningen tot zes graden in Zeeland. Vrijdag een beetje zon, enkele, win enkele winterse buien en ook dan 3 tot 6 graden. Mede mogelijk gemaakt door Media Hey, uh, Ik zou je wat stellen. Het is half acht en dat betekent dat er normaal files staan. Maar uh, ik zou nog wat stellen. Er staan geen files. Dus ik kan kar lekker door. Wel de matige snelheid. 120 op de snelweg. Soms 100, soms 130. Hey, uh, en niet te hard met die kleine boete. En natuurlijk niet te zacht. Want dan komen de files. Hey, uh, we hebben ook de mop van de week. En dat is als volgt: een echtpaar van middelbare leeftijd heeft twee, twee bloedmooie tiendochters. Ze willen graag nog een zoon en besluiten het nog één keer te proberen. Na een paar maanden wordt de vrouw zwanger en bevalt negen maanden later van een gezonde jongen. Haar man gaat zo snel als hij kan naar het ziekenhuis om zijn zoontje te bekijken. Hij schrikt zich rot, want naast zijn vrouw ligt de lelijkste baby die hij ooit heeft gezien. Hij zegt tegen zijn vrouw, ik kan onmogelijk de vader van dit afzichtelijke kind zijn. Kijk eens wat verschil er verschilt met onze prachtige dochters. Opeens realiseert hij wat, hij wat er aan de hand kan zijn en vraagt aan, streng aan zijn vrouw. Je bent toch niet met een ander naar bed gegaan? De vrouw glimlacht lief en antwoordde: nee, liever dit keer niet. <laughs> Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem ook mooi. En hey, hey, nu hoor je Affici voor de Better Day, live chat of ZFM. Nog 30 minuten de klok en dan zit we er weer op en dan gaan we luisteren naar Willem Bruis met zijn soul-show. I saw your face. Dat is subiendo was Sunset met Franco en Nicky Jam van Shaggy. Ik weet niet hoe het nummer heet. Van Uko? Van Uko. nou. <laughs> en de volgende Avicii voor Better Day. Hé hey, uh, Quinten, heb jij nog wat dingetjes voor mij? Ja, wat wil je weten? Ik, uh, ik wil alles weten, je hele leven. Nee, grapje, dat hoef ik niet te weten, dat is te veel. Oh ja, ja. Hey, uh, uh, voor de luisteraars thuis, uh, onze Facebookpagina die, uh, komt al vol met likes. Heb jij hem nog niet gelijk, kom even naar Facebook en uh, typ in ZFM Spatie Beachmasters en druk even op die mooie like button. En ik wil allemaal grommelen op de achtergrond en dat is alvast de voorbereiding voor uh, de Soul Train. Ik doe Ongelang het gewoon even Soul uur. Train. Dat heb jij van uh, 8 tot 10 op je radio. Met uh, onder andere Willem Bruist en uh, nog eens keer Willem Bruist en nog eens keer Willem Bruist. Of Klink, zeg ik het verkeerd? Klinkt aardig gezellig. Nou, ik, uh, hij knikt die hartstikke ja, dus dat vind ik helemaal mooi. Maar uh, we hebben wel in één keer een overschakeling van muziek natuurlijk. Want uh, wij gaan van uh, Affici en uh, Major Laser. En uh, nou, echt te veel. Gaan we in één keer naar The Soul? Hoe? Sexual, Sexual healing. Oh, nou, dat is lekker. Hey, uh, we hebben onder andere nog Sean Frank uh, met Heffen openstaan. En uh, Affici Wake Me Up. En natuurlijk ons, uh, ons eindnummer. Ja. Yeah. Kijken of de mensen dat nog weten. Als je ons eindnummer weet, geef me even door via de Facebook. En dan uh, misschien gaan we nog wel wat leuks doen. Misschien. Ja, maar K dat ben weet ik nog niet zeker. Kijk, als, als er niemand nou zegt uh, niemand zegt wat het eindnummer is, ja, dan hoef ik ook gewoon niemand te zeggen. Want dat weet ik nog niet. Ik uh, weet niet. Stuur een leuk eindnummer. Zeg wat het eindnummer is. En uh, wie weet. Ja. Hey, uh, zullen we nu maar gewoon gelijk doorgaan. Dan hebben we Sean Frank. En Cashmere. Heaven. Live op ZFM. Lately I've been chasing daylight. Cause I don't wanna go. I don't wanna go without you. Think I loved you in another life. Even in the dark, even when it's cold, you stay true. Even Even help feel like heaven. Even how it feel like heaven. Even how it feel like heaven with you. So what can I do? We dit, noemen, we dit noemen we altijd een late classic. Ja? Maar waren jullie twee classics schuldig? En die hebben we nu even uh, ingehaald. Bij deze? Nou, eigenlijk eentje. We hebben nog één te gaan, maar die komt... Uh, die komt hier nou. In de laatste paar minuten. Hoor je een klein stukje. Ja. En dat is alvast ook tevens de voorbereiding op de Salt Run van uh, Willem Ruist. Of uh, zeg ik... Ja, dat zeg ik goed. Ik zie ik hem goed. heel enthousiast. Ik zie, Dat zeg ik echt goed. Ja. Maar uh, we hebben dit keer weer het nummertje van de week. En dat is uitgekozen door uh, dit keer Quinten Brouwer. Want ik... Uh, ja. Had het een beetje druk door privéomstandigheden? <laughs> ja, een beetje. Hey, uh, vertel wat over het nummer. Waarom heb je het uitgekozen en waarom moet ik hem draaien? Nou, een hele lange tijd geleden heb je, je hebt met, uh, met game en zo heb je allemaal servers waar je met elkaar kan lullen. En uh, dan heb je ook het radioautomaat op staan. Dus uh, toen uh, uiteindelijk kwam dit nummer op en ik vond het zo geweldig: uh, Imagine Dragons Radioactive. Jullie zullen wel kennen, sommigen. Hey, uh, als jij wat uh, van deze uitzending beter kon, kon vinden. Geef het even door op de Facebook. Heb je tips? Complimenten zijn altijd welkom. Maar houden van feedback. Dragons met Dragons Dit is het nummer van de week. Niet te vergeten. Hey, uh, we gaan hier gelijk nou door even naar uh, Willemse muziek. Omdat, heb ik dat netjes uitgebracht Willem? Of, uh... Hulde! Hulde? Ja, <laughs> maar die kan ook gewoon in de microfoon praten hoor. Oh, hij, hij, het, bijt hij bijt niet. Oh, doet hij het? Hij doet het. Hij doet het. Nou ja, ik zeg ik Hulde en uh, fijn dat ik je toch wel op het rechter pad heb gekregen zeg maar. Ah oh, ja, maar kijk, dit nummer was vorige week ook, dit was de hoofdclassic bij ons. En uh, we, ja, we doen nu gewoon even een klein inkomentje voor bij jou... En uh, dan mag je hem ook gelijk maar aankondigen. We hebben dat ook weer gehad. Ik heb geen idee wat je klaarstaat. Ik hoop de trams. Ja, nee, kijk! Ja? Je mag gewoon nooit meer raden. Ja, een geweldig. Staat er maar aan. Ja. De trams. Live op Zetafem. <middels> Lui c'est Francis Nalacre et comme le samedi il fait des avec lui. Trams, The Night, The Lights Went Out. Ja, we kunnen het uh, volkomen nummer niet luisteren vandaag. Nee. Maar dat hoor je misschien, heel misschien nog bij, bij Willem in de Soul Train. Heel misschien. Nee. Ik dien een verzoekje in en hoor je hem helemaal af. Ja. Hey, uh, gaan natuurlijk de... Hoe noemen we dit? We sluiten de twee uur af met onze... Met ons afsluitnummer. Met onze poetsnummer. Precies. Hey, uh, bedankt voor het luisteren. Ik wil uh, nog even DJ Lady Mix bedanken. Ja, hartelijk bedankt. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan straks pas afsluiten. Oh. weet we Ooooooh. Voor, een voorproefje. Nou, in dat geval. Dan heb je nu... Uh... Ja, maar jij had uh, nog iets voor iemand voor, voor een voorproefje. Ja, ja, ja, dat klopt. Want uh, ik heb een vriend. Die heeft Mitchell Vermaning en ik wil hem heel graag een shout-out geven. Dus bij deze Mitchell, wees er blij mee. Hey, bedankt Willem. Eh, uh, Mitchell. <lacht> Willem, <lacht> nog steeds niet bedankt. Hey. eh... Uh... Ik weet niet of je me hebt geraakt. Ik heb niks binnengekregen op de Facebook. Maar uh, dit is natuurlijk ons afscheidnummer van de dag. Deze ga je nog veel vaker horen. Hij kan, komt een beetje af van 5 mei. En het heeft een beetje met oorlog te maken. En dat is nu ook wel mooi met die strijd van IS. Ik zou zeggen, luister. Handsome poets, dance the war is over. En ja, alvast hartelijk bedankt voor de eerste twee uur. was de tweede aflevering. Ik zeg alvast, Maxime, hartelijk bedankt. We spreken jullie zo. Ik zeg jullie hartelijk bedankt. Tweede editie ZFM Beachmasters. 13 januari. Eerste twee uur. Eerste uur. DJ Lady Mix. Hartelijk dank. En natuurlijk. Quinten Brouwer bedankt. Bedankt jou. En onze catering. Iron. Niet te vergeten. Dank jullie wel. Jullie waren een topper. En uh, we zien jullie natuurlijk volgende week. En over drie weken. 3 februari.